Middernacht, woensdag 5 februari. Mark Visser met het NOS-journaal. Het KNMI zegt dat er vanavond geen aardbeving is geweest in Groningen. Rond tien uur kwamen er op Twitter en Facebook... tientallen meldingen van mensen die een melding maakten van een beving. Volgens de seismologische dienst van het KNMI zijn er geen bijzondere waarden gemeten. De meldingen worden wel verder onderzocht. Mogelijk is een vliegtuig door de geluidsbarrière gegaan. Dat zou een trillingsgolf hebben kunnen veroorzaken, laat een woordvoerder van het KNMI weten. De meldingen over een trilling kwamen uit de hele provincie. Volgens regionale omroep RTV Noord kwamen de meeste meldingen uit Middelstum. Ook komende dag debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit van minister Kamp van Economische Zaken.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 En door een 3-0 thuisnederlaag tegen Heracles... blijft ADO Den Haag laatste in de eredivisie. En Rory J.C. leed zijn tiende nederlaag. In Kerkrade verloor de ploeg met 2-1 van Feyenoord. Toen besluit het weer. Het blijft vannacht droog. Maar tegen de ochtend gaat het regenen. En pas in de middag wordt het droog bij 7 tot 9 graden. S'avonds dan weer regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks schrijft Thomas Verbocht, althans hij schrijft het niet... hij draagt het voor straks, een verhaal dat hij vandaag schreef. Speciaal voor ons en speciaal voor u. Zangeres Beatrice van der Poel vertelt hoe je slapeloze nachten kunt doorkomen en aandacht voor Thomas Blondot. De Vlaamse-Nederlandse schrijver overleed plotseling afgelopen oktober... en vandaag verscheen Postuum zijn eerste dichtbundel. Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen, heet hij. Dat hoort u allemaal na ene, Maar eerst drie jongens met kanker in een ziekenhuis. Niet echt een luchtig onderwerp, maar regisseur Lodewijk Krijns durft het aan. Een levendige, jonge, ontroerende en bij vlagen heel grappige film. Kankerleiers. Volgende week gaat hij in première. Krijns, 1970, studeerde af aan de filmacademie... met de film Lac Rouge, een film die meteen hoge ogen gooide. In zijn film schroet hij gevoelige thema's niet. Bijvoorbeeld religie in de film Jezus is een Palestijn... of raciale vooroordelen in de verfilming van het boek van Robert Vuijsje. Alleen maar nette mensen. En Kankerlijers is een Nederlandse remake... van de Spaanse succesfilm Planta Cataro a etage 4a. Lodewijk Krijns, hartelijk welkom. Goede ik heb, ik heb bijna moeite om, om de titel van de film uit te spreken. Het, het, het uh... Kankerlaaiers. Ja, ja, ja, het woord ik... kanker mag bij mij thuis niet gebruikt worden. Mm -hmm. Er zijn ook allerlei mensen overleden aan kanker in mijn familie. En mijn omgeving, collega's. Uh, maar het dekt absoluut de inhoud van de film, vind ik. Het is echt een, uh, de enige uitstekende titel die deze film zou kunnen hebben. Ik ben opgegroeid in Den Haag voor een deel. Ik zat daar op school en daar was het dat, was dat gewoon zoiets als goedemiddag. Daar, daar zeiden mensen de, de hele dag kanker. Tieners in Den Haag, dat was gewoon... Maar goed, als, als, als niet echt haagenees uh, schrik je ervan. Maar als je de film gezien hebt, dan begrijp je het helemaal. Het is, een soort, het is bijna een soort motto voor, voor de jongens. Ja, ik zou zeggen geuze naam. Een geuzennaam. Zoals de Ajaxiden zich joden noemen, noemen deze patiënten zich kankerleijers. Want ze willen niet braaf en lief zijn als patiënten in het ziekenhuis. Maar ze willen gerespecteerd worden als echte tieners. Het is een... een uh, als je eraan begint, dan kan me voorstellen dat er momenten dat je denkt... Hoe, hoe ga ik hier nou een, een leuke film voor tieners van maken? Want het thema is natuurlijk eigenlijk loodzwaar. Ja, maar we hadden een voorbeeld. Uh, kankerleijers is dus de remake van een... Uh, Spaanse film, wat weer gebaseerd is op een Spaans toneelstuk. Dat toneelstuk heette Los Pelones. Uh, dat betekent zoiets als kaalkoppen of pionnen. En dat is geschreven door Albert Espinoza, die zelf een been mist... omdat hij uh, uh, bot... ...tumor heeft gehad en uh, daarvoor een beenamputatie heeft gehad. En over zijn uh, jeugdervaringen, tienerervaringen... ...in een Spaans ziekenhuis, ik vermoed ergens in het begin van de jaren negentig... ...of eind jaren tachtig, uh, ja, gebaseerd daarop heeft hij dus uh, zijn, uh, zijn script geschreven. En dat was dus een voorbeeld. Ik heb het toneelstuk nooit gezien. Ik heb wel het script gelezen en de Spaanse filmversie gezien... En ja, dan zie je van, uh, hoe, hoe kan een uh, ernstige ziekte met de dood in de ogen... ook weer de basis vormen voor een verhaal over vriendschap... en, uh, en, en liefde van uh, tieners voor elkaar. En het leven gaat toch door. Ik heb niet de Spaanse film gezien. Uh, wel een, een voorstuk van de Spaanse film. Ik heb uh, de Nederlandse film in een, in een soort... Uh, Voorstelling uh, gezien, ik heb de indruk dat de Nederlandse versie wat, wat minder braaf is, dat dat het toch wat, uh, wat minder lieve jongens zijn in Nederland. Kan dat ja? Ik heb uh, de Spaanse film gezien en ik vond hem hier en daar wat kinderachtig. Volgens mij is die ook bedoeld als familiefilm voor kinderen met hun ouders, wordt ook veel aandacht besteed aan de ouders in de originele film en in mijn uh, film. Uh, is het eigenlijk helemaal gericht op de belevingswereld van de tieners. Uh, de ouders worden, of de volwassenen worden gezien als... ja, vervelende mensen die de baas proberen te spelen... maar uh, die wil je eigenlijk niet in je omgeving hebben. Wanneer zou de film geslaagd zijn? Want je, want je begint als regisseur aan zo'n project. Je weet dat het, uh, dat het een moeilijk onderwerp is. Je hebt een bepaald beeld voor oog. Je weet dat er een Spaanse film is waar je een beetje op kan baseren. Wat was voor jou... Um... Het heikele punt. Was er een soort gedachte van als dit lukt... dan is mijn film gelukt? Ja, we hadden, relatief hadden we weinig budget... voor deze speelfilm. En ik moest heel goed nadenken... hoe gebruik ik de tijd... die ik heb in de voorbereiding en de opnamedagen... Hoe, be, hoe gebruik ik die tijd zo goed mogelijk? En het allerbelangrijkste vond ik... het acteren van een groepje beginnende tieneracteurs. Onervaren acteurs. Als de chemie in die groep goed is... Uh, of als het goed overkomt in de scènes... dan heb je een uh, film. En als het, als het houterig of stijf blijft... Ja, dan kan je nog zo'n mooi verhaal hebben... maar dan heb je uiteindelijk niks. Je, mo je moest echt deelgenoot worden van het leven van die, van, die, van die jongens. En het moesten dus ook echt jongens zijn. Ze moesten zich gedragen zoals ze dat normaal zouden doen. Ja, ja het, het moest bruisen en het moest leven. En... Uh, ja, alleen heel goede toneel- en filmacteurs... Die, die, die kunnen dat met uitgeschreven teksten. Uh, maar nou ja, zoals zoveel filmmakers dat proberen... Uh, ga je zorgen dat, er, uh, dat ook het script en de regie wordt beïnvloed... door de, door de ideeën van de jonge acteurs. En dat begint al in de casting... Uh, we hebben dan maandenlang uh, gecast en allerlei jongens en meisjes laten langskomen. En alle ideeën die ik leuk vond, liet ik opschrijven door mijn regieassistent. En vervolgens verwerkten we dat weer in het script. Dus eigenlijk was ik ideeën aan het stelen van mensen die het kwamen testen. Of mensen die erover wilden praten. Research heb ik gedaan. Ik ben naar diverse ziekenhuizen geweest. Heb verschillende... Kinderen en jongeren ontmoet en gesproken die uh, verschillende vormen van kanker hadden. Ik heb met afdelingsartsen, oncologen, kinderoncologen gesproken. Uh, en dan krijg je toch een heleboel ideeën. Het internet staat vol met de meest aangrijpende en soms ook gruwelijke verhalen. Met foto's van open benen waar de metalen kunstbotten uh, weer uitsteken omdat de wonden niet genazen. Kortom, je kan van alles vinden. En dan zie je gewoon... Eh, dan lees je bijvoorbeeld eh, eh, op internet een dagboek van een meisje... die dan eh, vertelt dat eh, ze door been is geamputeerd... want er zat een osteosarkoom in, een, een bottumor. Eh, en eh, toen het been weg was, had ze meteen een grap bedacht... dat ze tegen de moeder zei... ik ben met mijn verkeerde been uit bed gestapt. En dan zie je dus dat, dat ook die tieners... Ja, ze maken dingen mee die zijn voor ons te gruwelijk om ons voor te stellen. Maar het leven gaat toch door. Ze gaan dat toch weer relativeren. Uh, ze zeggen toch van, ja, dit is mijn nieuwe werkelijkheid. Ik moet nu met één been verder. Of met de helft van de energie. Of kaal. En vervolgens kijk je weer, oké, okay, wat wil ik wel, wat wil ik niet? Wie is mijn vriend? Aan wie heb ik een hekel? Het leven gaat gewoon weer door. En dat is precies wat ik met deze film wilde laten zien. Hoe laat je die, die jongens zichzelf zijn? Want het is een onnatuurlijke setting. Er staat een camera op. En jij zei, ja, ik, ik wil dat die chemie tussen die jongens precies is... zoals dat thuis zou zijn of, of in het café... Of, of waar ze elkaar normaal ook zouden ontmoeten. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ik kan er twee antwoorden op geven. Je zou kunnen zeggen, ik heb ontzettend geduwd en getrokken... en gestuurd om dat er allemaal in te krijgen. Maar de waarheid is ook, het gebeurt vanzelf. Bij de casting merkten we dat er een paar jongens waren... als die samen waren, gebeurde er meer. Vooral als ze op de gang moesten wachten als andere jongens getest werden. En er was een chemie tussen die jongens. Die staken elkaar aan. Die werden heel luidruchtig en die gingen proberen om elkaar te overtroeven. Ze gingen elkaar ook pesten, vernederen, afzeiken. Zoals de kankerlaaiers in onze film dat ook doen. Want het zijn geen lievertjes. Ze zijn eigenlijk constant aan het aan het klooien in het ziekenhuis. Uh, ze maken grapjes over de, over de zuster, de, de nachtzuster. Dat komt de hele tijd terug. Uh, ze proberen elkaar af te troeven. Het gaat over, over chickies. Het gaat over uh, uh, wedstrijdjes doen in, in de rolstoel. Dat soort dingen. Maar tegelijk wordt het op momenten natuurlijk ook heel ontroerend. Wat ik knap vond, is dat het nergens doorschiet naar welke kant ook. Het, het, wordt, het is grappig, maar het wordt nooit echt hilarisch. Het, het blijft in, in die zin... Precies in balans. Het is ontroerend, maar het wordt ook nergens een, een tranentrekker. Kijk, ik had natuurlijk een, uh, een hele Spaanse film als voorbeeld van hoe het kan. En vervolgens was aan ons dan de zet, uh, wat willen we eraan verbeteren of veranderen? Uh, vervolgens, uh, wat bleek, is dat toen we de film gingen monteren, en we legden muziek aan waarvan we dachten... nou, dit is emotioneel en dit is grappig. Uh, dat was uh, dubbelop. Rood op rood. Daar werd het overdreven van. Uh, dus toen zijn we heel erg met uh, muziek... bijvoorbeeld zijn we gaan tegenkleuren. Uh, we, hebben, we hebben die muziek. Bart van der Lisdonk, die ook trouwens de tunes van dit programma maakte... dat is uh, geheel toevallig, maar, maar wel leuk. Ah. Die heeft uh, de muziek gemaakt. We hebben na heel lang zeuren die muziek losgekregen. We draaien een stuk en het is meteen een, een, een belangrijke scène omdat je daar eigenlijk voor het eerst in de film ziet... dat de dat die jongens elkaar er echt ook doorheen helpen. Dat, dat ze ook heel lief en ontwapenend kunnen zijn... behalve alleen maar etteren in de gang van het ziekenhuis. We draaien de muziek en misschien wil jij vertellen wat er dan gebeurt. Ja, er is een uh, jongen die heet uh, Ivan... en die wacht al een aantal maanden op zijn nieuwe been... Dat is een, een mechanisch been. Dat, een prothese. Een prothese, ja. Uh, gemaakt van diverse materialen. Uh, maar dat been kan ook uh, buigen. En daar kan hij ook mee uh, leren lopen. Zonder stokken, zonder krukken. Uh, in de scène wordt het been aangepast. En wordt hij meegenomen naar een uh, turnbrug. Die dient als uh, uh, loopsteun. En daar gaat hij met de uh, fysiotherapeut... gaat hij proberen voor het eerst stappen te doen op zijn nieuwe prothesebeen. En wat uh, je dan ziet is dat die andere jongens erbij staan en hem aanmoedigen. Ja. Zeg van, joh, joh, je kan het. En, en ook een beetje grapjes maken, elkaar aanporen... en uiteindelijk applaudisseren als hij voor het eerst niet, niet, niet omvalt. Ja, dat is steeds het idee in die film. Dat uh, uh, alle dingen zijn nieuw uh, als je ineens een been mist en zo ziek bent... Uh, dus je moet dan allerlei stappen maken. Maar die jongens zitten in hetzelfde schuitje en die helpen elkaar er doorheen. En er komen allerlei situaties in die film voor. waarin uh, die jongens elkaar steunen. En eigenlijk gaat de hele film uiteindelijk gaat het over vriendschap. En het, het, uh, wat, wat ik dan weer heel grappig vond, is dat hij als hij eenmaal kan lopen met zijn prothese ook meteen probeert indruk te maken. Op het meisje dat, dat bij hem op de afdeling ligt, door binnen te komen op zijn nieuwe been en dan meteen wel omdonderd. Zoals een, zoals een tiener stuntelig en wel tegenover meisjes nog eenmaal zou moeten doen. Ja, uh, uh, het leek mij uh, interessant uh, dat als je maar één been hebt, dat je trots bent op je aluminium, uh, me mechanische of hydraulische been. Uh, en dat je liever met dat been gezien wordt dan uh, met een uh, missenbeen. Uh, er is zelfs in de wereld van de prothesebenen... en de mensen die ledematen missen, is er een hele nieuwe stijl... waarin je moet laten zien wat je hebt. Namelijk aluminium, titanium, uh, kunststof. En niet, uh, zoals wij gewend zijn, dat er een imitatie van de menselijke huid en anatomie overheen is gebouwd. Het is gewoon een nieuwe modestroom. Een soort van uh, robocop-achtig uh, onderdeel van je lichaam... waar je uh, trots op kan zijn. Waar je niet meer hoeft te verbergen... dat je een, uh, een uh, mechanisch uh, lichaamsdeel hebt. vond ik heel verrassend om dat te lezen en te horen... Ja, want je hebt je, de de research. Hebt je, je hebt je heel uitgebreid, Dat zei je net al, uh, verdiept in, in uh, de kinderoncologie, in kinderen met kanker en hun verhalen. Je hebt, je hebt alle blogs gelezen, je hebt met ze gepraat, je hebt met, met artsen gepraat. Uh, ontzettend veel. Wat heeft jou dat eigenlijk geleerd daarover? Het heeft mij geleerd dat je ontzettend vette pech hebt als je als kind kanker hebt, maar dat je vervolgens als Kind of als tiener al je grenzen weer uh, verlegt en opnieuw zegt: oké, okay, dit is er en nu ga ik verder kijken. Kortom, wat wij in het leven als een enorm probleem ervaren, ja, dan denkt zo tiener van wat zeurt hij nou? Ik, ik ben een been verloren, maar ik wil ook verder leven. Ik ben ook verliefd. Kortom, de. Uh, de, de hoe moet nou zeggen, je je grens of je uitgangspunt om naar het leven te kijken is heel anders. Uh, je bent ineens blij dat je weer naar school kan. Met je nieuwe been of in je rolstoel. Waar het ook in de film over gaat, is het ongemak van de omgeving. Dat het, het ongemak rond de ziekte zit niet bij de patiënten. Het ongemak zit bij de klasgenoten of, of de teamgenoten... Die niet, probeer, die niet durven langs te komen, bijvoorbeeld. Ja, en ik heb gelezen of gehoord bij uh, mensen van het uh, Koninklijk Wilhelmina-fonds... het Kankerfonds, dat dat zo typisch was... en dat ze dat zo goed vonden aan onze uh, film. Dat uh, de schaamte inderdaad bij de mensen in de omgeving zit. Die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Tenminste, uh, dat schijnt regelmatig voor te komen. Nou ja, we kennen dat allemaal wel, hè. Dat uh, iemand heeft iets ergs meegemaakt... En dan weet je eigenlijk niet wat je tegen diegene moet zeggen. Iemand is heel erg ziek. Moet je dan zeggen, ja, uh, ik ken iemand die was nog veel zieker? Of ja. moet je zeggen van, nou, het valt allemaal wel mee, het komt wel goed. Ja, of iemand zegt het komt altijd je, lullig over. Iemand zegt, ja, laten we er niet al te moeilijk over doen... en dan schiet het vaak weer door naar de andere kant. Ja, ja ik vind dat altijd heel uh, moeilijk. En weet je, wat ik, weet je wat ik zo schitterend vind... We hebben nu een film gemaakt over tieners met kanker. Die heeft de verschrikkelijke titel kankerlaaiers. Maar volgens mij, de mensen die zich eraan ergeren... zijn niet de mensen die zelf kanker hebben gehad. Dat zijn die andere mensen. Die vinden dit een vrede titel. En die mensen die zelf kanker hebben gehad... ja, die, die kunnen dat relativeren. Die hebben alles al uh, meegemaakt. Tenminste, dat is de indruk die ik tot nu toe heb. Er zit ook veel muziek in de film. naast de, de, de muziek van Bart van der Liston, ook veel liedjes. Want, want die, de jongens die gaan stiekem naar, naar de kelder om daar te blowen. En dan zingen ze met elkaar liedjes. En een van de liedjes die ze, die ze vrolijk maakt. En die, die eigenlijk ook de lichte sfeer meegeeft in de film. Is dit liedje van Eva de Rovere. Fantastisch toch. Tussen. Jouw kussen zacht. is fantastisch tof, glimlach lach in veel te grote tas, klein te zijn. Fantastisch toch Slaap Lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch Laten we samen I'm Fantastisch, toch, van Eva de Roveren. Dit is origineel in, in de film Lodewijk Krijns. Gebruiken jullie een, een versie van Dicky Dex? Die heeft hem uh, bewerkt. Ja, ik wilde heel graag dat er in onze film werd uh, gezongen... door de jongens en de meisjes... op de tienerafdeling uh, van het ziekenhuis... op de kinderoncologieafdeling. En dan wel in het Nederlands. Dat leek me... Ja, ik vond het heel belangrijk. Niet Engelse liedjes zingen, we maken een Nederlands film... er wordt Nederlands gepraat... Ik wil graag Nederlands zingen. En uh, na lang zoeken kwamen we toch steeds uit op muziek van Diggy Dex. Ontzettend leuke artiest die uh, liedjes maakt met... Uh, het, is, het is een rapper, maar daar zit melodie in zijn uh, refreinen. Uh, waardoor je een couplet kan uh, rappen en dan in het refrein lekker kan meezingen met z'n allen. Toevallig had hij een aantal nummers waarvan de inhoud... Prachtig aansloot bij ons uh, script. En een zeer enthousiaste man die ook uh, meedoet aan onze film. Nachtzuster, dat liedje gaan we straks ook draaien. Dat, dat is natuurlijk ah. heel toepasselijk. Um, wat mij opvalt is, is dat, het, dat het heel goed is gelukt... om, om die sfeer tussen tieners uh, te pakken te krijgen. En, en dat doet mij toch vermoeden dat dat een beetje misschien jouw natuurlijke leeftijd is, 16, 17. Je kent, je kent de theorie hè, van de natuurlijke leeftijd... dat iemand weliswaar in het echt al de veertig gepasseerd is... maar dat hij toch altijd een beetje 17 zou blijven... zoals andere mensen eigenlijk al 60 waren toen ze geboren werden. Nou, het is grappig dat jij er nu over begint. Ik had dit ook voor deze uitzending uh, aan jou kunnen vertellen... maar uh, ergens ben ik altijd in de tienertijd blijven hangen... En ik heb er dan ook geen enkele moeite mee... om mij te verplaatsen in de belevingswereld van tienerjongens. tienermeisjes vind ik al iets moeilijker. Uh, ik ben geen vader, ik heb geen kinderen. Ik zie mezelf soms toch als een oudere jongere. Iemand die nog net zo leeft als in de studententijd. Uh, en... Ik denk, de, de dingen in mijn tienertijd... die hebben zo'n grote indruk op mij gemaakt. Gewoon simpele dingen, hè? als voor het eerst op vakantie zonder je ouders. Of verliefd worden op een meisje die op oudere jongens valt. Uh, dat soort hoogtepunten of dieptepunten uh, van een tiener... hebben jarenlang mij uh, bezig gehouden, nog daarna... En ik, ik heb nog steeds ook de wens om daar films over te maken. Over de tienertijd. Ja. Het, is, het is natuurlijk ook de tijd die iedereen het meest bijblijft in, in het leven. Waarschijnlijk omdat dat alles wat je voor het eerst meemaakt... gewoon het meeste indruk maakt. Ja. Die hersenen ja. zijn ook nog lekker vies, of ja. of lekker vers. Dus die, die, die nemen nog lekker veel herinneringen op. Nou, als je ouder wordt, wordt het allemaal wat sompiger, dat brein. Dus die, die herinneringen blijven minder goed hangen, denk ja. ik. Ja. Het, ik droom er ook nog steeds over. Over je tienertijd? ja. Ja, over dingen die ik toen meemaakte, die blijven maar terugkomen s'nachts. Wat voor en, dingen? Uh, ja, dat gaat meestal over de, de, de kallen van liefde, dat soort dingen. Precies wat het, waar het hier in de film ook weer over gaat: in de film Kankerlaaiers. Het meisje. Ja, jongens die, die willen iets met meisjes, maar ze snappen zelf niet precies wat. En uh, je kan er al met andere jongens, kan je er allemaal heel uh, druk en groot en interessant over praten. Totdat het meisje dan ineens binnenkomt en dan durf je niks meer te zeggen. Zo'n tiener was ik waarschijnlijk ook. Ja. Uh... En uh, ik hoefde dan ook geen seconde te twijfelen. Uh, toen uh, mij gevraagd werd. of ik deze Spaanse originele film wilde bekijken. om uh, daar een remake van te maken. Uh, Bernie Bos is de man die dat uh, aan mij gevraagd heeft. en hij is de directeur. of de producent van het bedrijf Bos Bos. Hij maakte tot nu toe heel veel. Uh, Annie M. G. verfilmingen. en andere jeugdfilms, kinderfilms. Maar sinds een tijdje is hij ook uh, films voor uh, tieners en uh, volwassenen gaan doen. En dit is een van die uh, films in die nieuwe stroming in zijn bedrijf. Hij had iets voor ogen, jij had iets voor ogen. En wat jij voor ogen had, was waarschijnlijk die tienerfilm maken. Of die film over tieners maken. Die je anders toch wel had gemaakt, maar dan was het toevallig niet over kanker gegaan. Ja, klopt, ja klopt dat? dat zeg je heel goed. Uh, ik vind... Uh, ja, dat deze film over kanker gaat... is een heel goed, dramatisch element om een verhaal te vertellen. Maar een soortgelijk verhaal zou ook kunnen gaan... over jongens in een kostschool uh, die, die niet naar buiten mogen. Of jongens die in uh, militaire dienst moeten... in de tijd dat dat nog moest, als je 18 was, ook als je niet wilde. Uh, het had ook kunnen gaan over een jeugdgevangenis. In dit geval gaat het over uh, jongeren met botkanker. Je, je hebt tijdens, tijdens je um, opleiding aan de filmacademie een film gemaakt... Kutzooi, ook zo'n ook zo uh, fijnzinnige titel. Ja, die... Um... Heel veel raakvlakken heeft hiermee. Ja? ja, ik had toen ook al die fascinatie voor mijn eigen tienertijd... en die van mijn vader verhalen over uh, krankzinnige dingen die mijn vader deed tijdens de oorlog... toen hij als klein jongetje in Eindhoven op het spooranplassement speelde... en zijn hand tussen uh, uh, rangerende treinstellen hield... en dan op het laatst zijn hand uh, wegtrok voordat die buffers tegen elkaar aan knalden En dat soort rare dingen die kinderen kunnen doen... zonder over de consequenties na te denken... ik wil daar graag films over maken... En toen Bernie Bos jaren geleden aan me vroeg: van uh, Wil je eens naar Planta Quattro A kijken? Uh, met het oog op een Nederlandse verfilming. Toen voelde ik weer datzelfde. Die, die, die jongens, die, ze zijn geen kinderen. Ze zijn nog kinderen, en, maar ze willen al volwassen zijn. En dan gaan ze hele rare dingen doen. Roekeloos, dat hoort bij Roekeloos, ja. Met Rico. rolstoelen door een ziekenhuis racen. Totdat het... je van de trap af dondert. Maar en dat hoort. Dat hoort bij tieners zijn. Dat heeft ook weer te maken met de ontwikkeling van het brein volgens mij. Dat, die, dat, die, uh, dat de delen die, die staan voor bezinning nog niet volgroeid zijn. En de rest wel. Um, recalcitrantie is natuurlijk ook iets. Dat is, dat is wat ik mij vooral van voor mijn tienerjaren herinner. Dat overal tegen schoppen. Elk, elke vorm van autoriteit moest het maar te, te verduren krijgen. En kon niet hard genoeg. Is dat iets wat jij, wat jij nog in je draagt? Als je zegt mijn natuurlijke leeftijd is 17? Nou, dat is heel interessant als je dit noemt. Ik schopte als tiener nergens tegenaan. Um, ik trok me terug. En vervolgens tekende ik een uh, stripverhaal voor de schoolkrant. Een persiflage op hoe het er op school aan toe ging. En waarbij ik docenten belachelijk maakte. Of uh, uh, uh, jongens waardoor ik me geïntimideerd voelde. Die pakte ik door middel van... Uh, uh, ja, ik, ik noem nu tekenwerk voor de schoolkrant. Maar het kon ook een uh, bonte avondvoorstelling zijn. Pakte ik op die manier uh, terug. Uh, ik wil niet zeggen dat ik daar iets mee bereikte. Maar voor mezelf gaf het opluchting. Um, volgens mij is er niet zoveel veranderd. Ik heb, uh, ja, het beste voorbeeld is toch de film Jezus is een Palestijn. Waarbij ik... Uh, als filmmaker tegen alles aan probeerde te schoppen wat me bezig hield. Uh, maar ik was nooit een uh, tiener die ging uh, vechten tegen de politie of die ging demonstreren. Je deed het al op een, op een artistieke manier eigenlijk ja. het, uh, het recentrans zijn. Ja. Dat, dat, dat zit inderdaad in jouw films: Jezus is een Palestijn. Daar pak je het thema religie onder andere, meteen een echt een gevoelig. Thema. Als je mensen wil beledigen, moet je over hun geloof beginnen. Ja. Of Turkse Chick met Jolante Cabau van Kasberg. Nou ja, noem eens wat. Of, Aanschoppen uh, of, tegen hoofddoekjes. Alleen maar net de mensen, de, waarin eigenlijk alle raciale uh, vooroordelen zo worden uitvergroot. Ja. dat het wel moet wringen, eigenlijk. Ja, ja. nou ja, uh, er komen nu vier titels te sprake. Twee daarvan heb ik zelf geschreven, die script, zelf bedacht en geschreven. Uh, twee anderen zijn mij aangereikt in de vorm van uh, boeken... of uh, bestaande scenario's. Toch viel het op bij, bij Alleen maar nette mensen. Het was natuurlijk al een boek van Robert Vuijsje, een succesvol boek... dat ook wel enig stof deed opwaaien... maar pas toen de film uitkwam waren een aantal mensen echt geschroffeerd. Ja, dat uh, komt omdat er uh, heel veel uh, mensen zijn die niet uh, lezen. Die geen boeken lezen. Sterker nog... Er werd gezegd, en uh, waarschijnlijk zit er een kern van waarheid in... de mensen in de Belmer waarover uh, die, dat boek van Robert Vuijsje gaat... die lezen sowieso geen boeken. Ja, daar wonen wel mensen die boeken lezen, maar dat is een te kleine groep. Het is niet, niet uh, zeg maar... Uh... De groep die, die de boekenkaterns vult. Of die een opiniestuk zou sturen naar aanleiding van de literaire Nou ja, die zitten er recensie. altijd tussen. Ja, natuurlijk. Uh, die zitten er altijd tussen. Maar ja, neem nou al die Ghanese die daar wonen. Die spreken Engels. Die lezen geen Nederlands boek. Surinamers kunnen een Nederlands boek lezen natuurlijk. Uh, de vraag is of ze het doen. Maar misschien is het ook wel dat beeld uiteindelijk harder binnenkomt dan taal. Ja, dat is ook zo. Uh, dat is ook, ja, ik, ik weet niet voor welke, over welke groep mensen je spreekt. Uh, maar het is waar dat je met... Film is een massamedium. En uh, boekdrukkunst minder. Wat, uh, uiteindelijk zit daar die reconcitrantie in. Maar wat, wat is de aantrekkingskracht om juist een thema... waarvan je eigenlijk van tevoren wil weten... Dat, dat een hoop mensen beledigd zullen zijn of geschroffeerd zullen zijn... Anderen vonden het ook heel leuk. Er waren ook heel veel Surinamers die het juist een prachtfilm vonden... want het werd allemaal maar eens een keer lekker uitgezonden. Ze hebben zich kapot gelachen. De, het dak ging van de bioscopen af... als er veel Surinamers in de zaal waren. Ook ja, in Suriname is die ja, vertoond, hè? ook in Suriname, in Paramaribo. Het schijnt, ik, ik kon er niet bij zijn... want ik stond toen uh, deze nieuwe film Kankerleiders alweer uh, op te nemen... in het ziekenhuis in Dordrecht. Maar ondertussen ging de film in première in uh, Paramaribo... Ja, ik heb toch wel bijna een traantje moeten wegpinken. dat ik daar niet bij had kunnen zijn. Toen ik hoorde hoe dat er aan toe ging. met een straatfeest. Er rond de bioscoop. en mensen die dan tijdens die uh, première. in die. Uh... waarschijnlijk is dat de enige echte bioscoopzaal in uh, Suriname. en die mensen hebben de hele voorstelling zitten lachen. en zitten roepen. en ja, zitten reageren op de film. Eigenlijk wat je als filmmaker wenst. Dat, je, dat de film communiceert met het publiek. En in Nederland gebeurt dat heel weinig. Maar in uh, andere landen... Uh, ik, ik heb wel eens in Marokko in de film gezeten. In uh, Casablanca, denk ik dat het was. En ja, dan weet je ook niet wat je meemaakt. Mensen gaan allemaal uh, naar de film schreeuwen... en uh, joelen en juichen. Alsof die film een, een, een groep cabaretiers is die... Op jou kan reageren. Dus ook roepen naar de acteurs. En, en uh, nee, de acteurs waren in dit geval ook in de zaal bij de, bij de première in, in Paramaribo, natuurlijk. Ja, ja alleen nou, net de mensen uh, zaten, een aantal acteurs in de zaal. En die, uh, de... Ik hoorde van Geza Wijs onder andere dat er door de zaal heen werd uh, geroepen naar hem toe. Over dingen die hij deed in de film terwijl de première plaatsvond. Maar wat is de aantrekkingskracht voor jou als, als regisseur? Waarom spreekt het jou zo aan om, om juist een thema te nemen... waarvan je weet dat het, dat het wringt? Dat het, dat het, dat het over, over nou ja, misschien op de rand zich begreift. Dat het, dat het mensen zal beledigen. Ja, ja, daar kan ik veel antwoorden op geven. Ik zal proberen ze allemaal te geven. Uh, het heeft ermee te maken dat je... Ja, ik zou bijna zeggen... Als je met subsidie werkt, maak je een soort van kunst in de film. En eigenlijk ben je dan verplicht om de grenzen op te zoeken. Anders blijf je alsmaar hetzelfde doen. Dan blijf je alsmaar binnen de beperkte paden. Dus ik vind het altijd interessant om over grenzen heen te gaan. Maar het is natuurlijk ook de, de puber in mij. Als... 43-jarige man. Die... Uh, ja, nou nog steeds van die uh, gekke dingen wil doen. Want dat is, dat is natuurlijk wat, een puber, wat pubers doen. Hè? Papa en mama hebben al dagen ruzie, want papa is vreemd gegaan... maar die zeggen daar niks over. En dan is het aan de puber om aan tafel te gaan zitten... en als een soort hofnaar te zeggen... goh, papa is weer eens vreemd gegaan. Hè? Dat, dat, is, dat is iets typisch wat een tiener mm. zou doen. Ja, ik denk toch... Ik, uh, het levert een soort spanning op. Maar het levert ook discussie op. Je krijgt er aandacht voor, maar vooral je product krijgt er aandacht voor. Um... Maar in, in alleen maar nette mensen zit bijvoorbeeld... op een gegeven moment wordt gezegd van... ja, Joden hebben het altijd maar over de Tweede Wereldoorlog... en, en uh, uh, Surinamers hebben het altijd maar over de slavernij. Fantastisch. En... Toen ik dat boek las van Robert Fuisje, en ik laat precies die zin die jij nu noemt... ik dacht, dit is geweldig. Deze man, Robert Fuisje, die schrijft wat ik denk. En alleen hij kon het veel beter verwoorden dan ikzelf. Ik was namelijk zelf ook met zo'n soort script bezig... en ik ben toen meteen gestopt om dat uh, script af te schrijven... en ik heb uh, uh, met die producent uh, Top Topkapi-films... Uh, uh, plannen gemaakt van... ja, ik moet dit boek uh, van Robert Vuijsje gaan verfilmen. Uh, laten we hem gaan uh, benaderen... En uh, ik heb overigens uiteindelijk ook moeten vechten... om een heleboel van die uh, ongenuanceerde uitspraken... of juist zeer doortastende opmerkingen... om die ook echt in die film te houden. Want er waren toch nog krachten die zeiden... ja, de bioscoophouders, de sponsor, de subsidiegever, uh, de recensent... die ja. kunnen daar aanstoot aan nemen. Ja, en ik ben een man, ik kan er dan ook geen genoeg uh, van krijgen. Dus uh, hoe meer... Uh... Hoe meer on, uh, onsubtiele vooroordelen er over elkaar heen buitelen... hoe mooier ik het vind. Vooral als het dingen zijn die ik zelf in de, ma in de samenleving... om me heen terugzie. Ja, ik vind dat echt geweldig om, om gewoon te kunnen zeggen wat je ziet. En, uh, ja, uh, de... Inderdaad als, als een tiener. Maar tegelijk zitten, is er in jouw manier van werken... die is juist heel... Althans, zo komt het op mij over. Dus je, je kiest thema's die lekker op de rand zijn. De film mag, mag het af en toe lekker benoemd worden en er dik bovenop liggen. Maar in je manier van werken ben je heel bedachtzaam. Althans, zo komt het over omdat het bijvoorbeeld in de film is nergens heel hard de ene of de andere kant op gaat. Het lijkt wel alsof alles heel afgewogen gebeurt. Hmm. Ik heb ook, als het goed is altijd een groep mensen om mij heen. En die groep wisselt wel per film. Maar... Uh, wiens hulp ik inroep om mij erop te wijzen... waar ik uit de bocht vlieg. Uh, want ik denk... Uh, mijn film Jezus is een Palestijn... is een voorbeeld van een film waar ik daar... te weinig op werd gewezen. En zoveel vrijheid kreeg en zo onervaren was... dat de film echt voortdurend... uit de bocht vloog. En mensen ook dachten van wat is dit nou voor een rare film? Is dit nou een comedie? Of is dit een drama? Of... Is dit studenticoze humor of is dit grappig bedoeld of is dit een commentaar? En zo door de jaren heen heb ik steeds meer geprobeerd om... Uh, ja, alles wat ik maak om dat uh, te toetsen uh, bij de mensen. En dan uh, moet je wel oppassen, want er breekt altijd een moment aan... dat uh, alle extremen worden weggesnoeid. En dan hou je weer een heel brave film over... Dus dan op een gegeven moment moet je toch uh, terugvechten. Of de mensen overtuigen van je gelijk. Maar je, maar je zegt, omdat om, je jezelf kent... je hebt de neiging uit de bocht te vliegen... zoals, zoals, een, zoals altijd bij, bij tienerouders de voorlichters zeggen... van jij moet het externe geweten van je puberzoon zijn... want zelf kan die dat nog niet. Zo, zo heb jij dat ook nodig bij mensen om je heen. Ja, ja ik stel me dus wel eens voor... Hè, dat ik een, een, een tiener uh, of een kind ga opvoeden... Ik weet echt totaal niet. Wat moet ik zo'n tienerjongen of meisje dan vertellen? Dat je geen bier mag drinken en geen drugs mag gebruiken? Moet ik dat dan aan een kind vertellen? Terwijl hele volksstammen dat al uh, eeuwenlang doen. Uh, het lijkt me echt ontzettend moeilijk. Het is voor mij veel lekkerder om uh, in, die, in die vrijheid uh, te rollen... van de tiener die gekke dingen wil. En, uh... ja, Tegelijkertijd ben ik een heel braaf mens, hè? ja probeer dat, Ik, dat ik probeer wat wat niemand ik, wat op last is. te zijn. En uh, ik probeer mensen op straat te helpen, ook als ik ze niet ken. Uh, ik uh, probeer geen uh, dingen te doen die niet mogen, volgens de Nederlandse wet. Uh, daar hou ik me ook altijd heel uh, netjes aan. Maar ja, als ik dan een film ga maken, dan, dan moet ik eventjes uh, over de streep kunnen gaan. Dan moet ik eventjes kunnen... Ja, uit de band springen. Zeg maar. Maar, wel, maar wel heel doordacht. In, in de film Alleen maar nette mensen... Zit, zit de eerste seksscène... De, de Joodse jongen die altijd ervan gedroomd heeft... om, om met een echte Surinaamse naar bed te gaan. Die, die, die krijgt zijn zin. En het wordt buitengewoon luidruchtige seks. Hij geneert zich. Maar eigenlijk maakt alles en iedereen in, dat, in die flat in de Belmer... maakt lawaai. Met computerspelletjes, met cowboytjes spelen. Uh, moeder staat te koken. Alle clichés buiten over elkaar... En dat gebeurt dan eigenlijk allemaal door elkaar heen gesneden. Een, een, een soort, soort ritmische scène. Daar is goed over nagedacht. Ja, die scène is ontstaan waarschijnlijk toen ik aan dat scenario zat te werken. Want ik geloof niet dat iets dergelijks in dat boek te vinden is. Uh, en toen ik de eerste versie van die scènes, uh, die, die scène sequentie af had... toen dacht ik, hé, hey, maar dit... Dit is geïnspireerd door een uh, Belgische, een Waalse film. Delicatesse. Volgens mij is die uh, van eind jaren tachtig. Volgens mij begin jaren negentig was het. Uh, maar zou, goed, daar wil ik vanaf zijn, kunnen. dat maakt niet uit. In ieder geval, begin jaren negentig heb ik over die film gesproken. En toen had ik hem inmiddels gezien. En daar uh, zit zo'n seksscène in dat, dat de slager het vlees slaat... en, en dat, uh, nou ja, dat, dat, dat eigenlijk ook allemaal dingen door elkaar gebeuren... met, ja. met het ritme van, van, de, van de, de paring. Ja, en dan gaat als, als scenario schrijft, gaat er zoiets door je heen... Uh, uh, hoe zeggen ze dat ook alweer? Uh, als je goed jat, uh, dat is slim. Of als je slim jat, is goed voor je film. Uh, en tegelijkertijd, ja, die film is van lang geleden. Dus de jongeren van nu die kennen die film helemaal niet... Dus is er dan eigenlijk nog een reden om een dergelijke sequentie niet te maken? Dus ik heb dat uh, gewoon doorgezet. Ja, ja tot in de een, montage toe is een, daar ook... Een, een, een mooi citaat, dat mag ja, altijd. Wanneer, wanneer begint de film het meeste leven? Is, is het voor jou als je... De, want je had het over de acteurs. He, die moeten, moeten zich onnaturel gaan gedragen. Ben je dan echt een, een acteursregisseur? Of, of is het ook toch heel erg in die montage? Nou... Ik ga weer eventjes terug naar uh, de nieuwe film, Kankerlaaiers. Waarvoor ik een lange casting heb gehad met heel veel verschillende jongens en meisjes. En dan merk ik dat eigenlijk al tijdens de eerste castingdagen de film begint te leven. Eigenlijk zie ik dan dingen gebeuren. Uh. En die ervaar ik dan voor het eerst. Hè? Uh, hoe twee uh, tieners een discussie hebben over een uh, onderwerp. Uh, en dan komt het voor het eerst over... en zo mooi als op dat moment wordt het dan voor mij ook nooit meer. Uh, want vervolgens ga je dat dan herhalen... en met de jongens uh, repeteren... en dan moeten ze het een heleboel keer uh, spelen voor de camera... en dan kan je het later monteren. En ja, soms is dan toch die, die, die eerste vonk die je hebt... als regisseur in de kassingruimte, is dan weg... Ja, Andere mensen ervaren hem dan misschien nog wel. Maar voor mezelf is dat heel moeilijk om dan te denken: van ja, maar ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk als die allereerste keer. Toen was het uh, grappig of toen was het puur of echt. Dat is de kick van dat, dat hele losse iets wat ter plekke ontstaat. Iets wat eigenlijk helemaal niet echt gescript is en, en ineens gebeurt het gewoon zomaar voor je camera. Ja, dat is inderdaad ook zo. Maar dat is zo raar aan, uh, aan mijn vak als filmmaker: dat uh, eigenlijk wil je alles heel goed voorbereiden. Maar in feite, als je dan die film staat op te nemen... ben je alleen maar een uh, afstreeplijst aan het afwerken. Van oké, okay, nou die scène hebben we, dat shot hebben we, die tekst hebben we allemaal klaar. En de mooiste dagen als filmmaker, als uh, acteursregisseur op een filmset... heb je als er dingen gebeuren die niemand bedacht heeft. Dus als je cadeautjes krijgt. Ik heb ooit een film gemaakt in uh, Marokko... Die film heet Hit Harara. En dat is een heel gek land, Marokko, om te filmen. Zoals zoveel uh, landen in Afrika. Dat kan van alles. Je moet even mensen omkopen... of sigaretten geven... of vriendelijk aanspreken. En dan hebben ze ineens zin om uh, mee te doen. En uh, dan kan er ineens een heleboel. En er gebeurde de hele dag allemaal gekke dingen... waarvan ik dacht, schitterend. Dit hadden we niet kunnen... Het verkeer, dat, dat is mij bijgebleven. Dat, dat er een, ja? een scène heel hard rijden door Marokko... En, en dat je eigenlijk overal bijna ongelukken hebt. En dat je dan heel snel overgaat naar, naar het vlees dat, dat, dat te koop hangt. Ja. Wat, wat de associatie met een auto ongeluk nou, oproept. Nou, die hele sequentie die jij nu noemt is uh, ja, zo'n beetje ter plekke ontstaan. En, uh, als je in zo'n land aan een jongen op een scooter vraagt van... Hé, uh, hey, hey, stop eens, kom eens, kom eens. Heb je zin om nog een paar keer langs te rijden voor de film? En dan doen ze het. Nou, dan hoef je in Amsterdam niet te proberen. Dat is dus de kunst van het improviseren. Het lijkt mij ook stress, eh, regisseurs. Hè, omdat er dat alles... Je hebt zoveel dingen onder je hoede. Acteurs, cameramannen, eh, figuranten. Eh, het moet nog gemonteerd worden. De, de requisiten, het decor. Al die dingen kunnen je film verprutsen. Ja. Ik, ik zou binnen een week volstrekt overspannen zijn. Ja. Uh, en ben je als filmregisseur ook? Eh... Uh, maar zolang je weet, van, het is voor uh, zes uh, weken. Of twee maanden. Of in het geval van uh, deze film, vijf weken draaien. Dan uh, stel je je in op die spanningsboog. En ja, dat hou je dan ook vol. Maar als je niet weet wanneer het einde in zicht is. Of dat er een einde aankomt. Ja, dan wordt het uh, ongelooflijk zwaar. Ehm... Uh, maar ja, inderdaad, dit is ook niet iets wat je constant door kan doen. Ik doe altijd een taartje rustig aan als ik een film heb opgenomen. Deze film is, is al getoond uh, aan, aan de pers, maar ook aan een aantal zalen met, met tieners. Daar ben jij bij geweest. Is, is dat een belangrijk moment voor jou om te kijken hoe de, hoe de eigenlijke doelgroep, hoe die erop reageert? Ik ben er zelf nog niet bij geweest. Uh, vanaf vrijdag ga ik dat doen. Um, ik heb wel een testscreening gehouden ooit met tieners. Dat was heel interessant. We waren die film aan het monteren. Ik uh, wilde graag weten hoe uh, een tienerpubliek uh, op die film reageerde. En mijn producenten wilden dat natuurlijk ook graag weten. Dus die hebben dat laten organiseren. En uh, ja, Ik wist niet wat ik ervan moest denken. Want ze waren de hele film zo stil... En als mensen stil zijn in een film, is voor mij het teken dat ze het saai vinden. Anders zouden ze wel lachen en commentaar geven en met elkaar erover praten. Dus ik maakte me een beetje zorgen. Toen zegt producent Bernie Bos tegen mij... Ja, maar Lodewijk, ben je wel vaker bij een uh, testscreening voor een jeugdfilm geweest? Ik zeg, nee, nee, eerlijk gezegd niet, want ik maak altijd films voor volwassenen. En toen zei hij, dit komt nooit voor, dat ze stil zijn meestal uh, na een half uur is de aandacht verslapt... en dan beginnen ze te fluisteren en te sms'en. Uh, hij zei, waarschijnlijk is dit een heel goed teken. Ze zijn gewoon stil geweest tot het einde. Um, hoe het in de zalen geweest is, weet ik niet. Maar dit, dit is vast een, een goed teken. We, we, hadden, we hadden het erover dat, dat je graag thema's hebt op de rand. Nou, je hebt religie ja. gehad, uh, kanker, ook een gevoelig onderwerp... Uh, raciale verschillen en vooroordelen hebben we gehad... Wat, wat zijn eigenlijk nog meer thema's waar je een film over zou kunnen maken... om, om, uh, om lekker langs de rand te gaan en, en de puber los te laten? Nou ja, het, ge het, uh, het onderwerp uh, gehandicapten hebben we nog niet echt uh, besproken. En deze film komt wel heel erg weer in de buurt. Maar ik heb een film gemaakt die heet Met Grote Blijdschap. Uh, en dat gaat over de, de, de schaamte voor het uh, krijgen van een gehandicapt kind. En hoe je daarmee omgaat. En uh, datzelfde kan je terugvinden in mijn eindexamenfilm Lap Rouge. En je kan dat terugvinden in uh, Jezus is een Palestijn... waar uh, mensen die ook weer ledematen missen... of die allerlei verschrikkelijke ziektes hebben... zich uh, laten insmeren met uh, ingewijde zalf door de Palestijn, de nieuwe Messias... Uh, dus dat is ook een thema wat je heel veel terug uh, ziet. En voor de toekomst, want, want we hebben nu een, nu een aantal thema's benoemd. Is er, is er eigenlijk nog een ander thema waarvan je denkt: nou, dit, dit zou heel goed bij mij passen? Van thema's? Ja, een, een ander iets. Daar wil ik eigenlijk ook nog wel eens een film over maken. Ja, zeker. Ja, zoveel. Maar ja, dan hebben we het over hele andere dingen. Ik wil heel graag een keer een historisch. Uh... Speelfilm maken over Nederland in de prehistorie, waarin de voorloper van de Nederlandse en de Duitse taal gesproken wordt. En dat ligt heel uh, moeilijk in Nederland, want je kan subsidie krijgen voor Nederlands films, maar er moet wel 70% in de Nederlandse taal worden gesproken. En als je nu Oer-Germaans uh, of uh, noordzee uh, taal gaat reconstrueren... ja, is dat dan Nederlands? Oh ja, dan val je niet? buiten de... Buiten en de... wil een distributeur dat uitbrengen? Want niemand kan het verstaan, dus je moet de hele film gaan ondertitelen... Dat lijkt me een mooi project. Ik noem, ik noem nog even de, de film, eh, Kankerleiers. Die is vanaf volgende week te zien in uh, heel veel bioscopen in Nederland. En een deel van de opbrengst van het bioscoopkaartje gaat ook naar de, de kankerbestrijding. Dat is ook uh, mooi om te noemen. Dankjewel, Lodewijk Kreins. We draaien nog een nummer uit de film dat ik net al noemde, Diggy Dex. Hij heet eigenlijk gewoon Koen Jansen. En hij speelt het nummer Nachtzuster. Zij is een motherfucking echte, eentje uit de film Met zulke mooie rondingen en zulke mooie. En ik ben niet van die dingen, zo om dames op te pikken Om dan misbruik te maken van mijn status van een hitje Maar deze was een bliksem, leek op Salma ik uit de film En ze wilde van de schemering tot dageraad chillen Oké, okay, dan vooruit, nog een badkaartje naar binnen En nog geen. en nog één zo gaan die dingen, één minuutje sta je binnen En de hele avond loop je al je knagen te verspillen Alleen maar om die dame van vanavond naar je slaapkamer mee te kunnen nemen En voor jou te kunnen winnen Eerst maar even pinnen Mijn allerlaatste morning van de maand Weer verbrassen, daarom dat ze wat wil drinken Dus ik dacht dat zit oké, okay. de buiten is nu wel binnen Maar ze zei nee, graag en bedankt voor al het drinken Wat moet ik onder jou beginnen? Nachts Ik brand van binnen Nachts verstoppen Doe iets aan de mij. Wat ben ik zonder al je al ik de morgen. Die donderdag erop, was ik in dezelfde tent Met een paar goede bekenden en hetzelfde recept Met z'n elf hier, gezellig hier, dezelfde bestelling hier Een bier of elf en nog een paar shirtjes in mijn bed En dan komen ze, haren lopen onder wat te dansen Zo te zien alleen, dus dat vergroten al mijn kans. Ik zei, weet je nog voor vorige week, weet je nog wel hoe ik heet? Maar mijn echte naam is Koen Jans. Toen moesten lachen en ze zei me, ik geloof je niet Die naam die heeft toch iedereen, dus dat gaat niet Ik zei, je geur die doet me denken aan een zomerbries. Plus ik heb een plekje over op mijn ouwe oma vier. Spreek er aan een taxi, klaar voor alle actie. Maar toen zei ze: Wacht maar, ik vond je sowieso al niks. Maar misschien kan je me helpen. Heb jij dit? Want bevallig het nummer van Twam van de opposites? Dacht zuster, wat moet ik onder jou beginnen? Dacht zuster, ik woon van binnen. Dacht zuster, doe iets aan de mijne. Dacht zuster, wat ben ik zonder al je zwang? Dacht zuster, al ik ben morgen. Dacht doe iets aan de mijne. Nachtzuster, kom even bij me liggen. Nachtzuster, kom even bij me liggen. Nachtzuster, kom even bij me liggen. Nachtzuster. Nachtzuster van Diggy Deks uit de film Kankerleiers van Lodewijk Kreins. We sluiten het eerste uur deze week af met het redden van kunst. Want dat is een van de missies van het Nederlandse Prins Klaus Fonds. Anderhalve week geleden werd de hoofdstad van Egypte, Cairo, getroffen door drie bomaanslagen. Daarbij vielen zeker vijf doden. En ook kunstschatten raakten ernstig beschadigd. Een crisisteam van het Prins Klaus Fonds was binnen een uur ter plekke... om de kunstschatten zoveel mogelijk veilig te stellen. Deborah Stolk van het Fonds vertelt... Ja, nou, het is natuurlijk ook breed uitgemeten geweest in het nieuws. Maar anderhalve weken geleden is er, nou, zijn er eigenlijk vier bommen afgegaan in Cairo. Uh, waaronder eentje uh, net voor het uh, Islamitisch Museum. En uh, de kracht van die bom heeft eigenlijk, uh, ervoor gezorgd... dat alle ramen uh, aan de straatkant eruit zijn gevlogen. En uh, dat was precies... Uh, in de zaal waar uh, heel veel glas en uh, porselein bewaard werd. En wat er, uh, ja, het is zo'n ontzettend mooi toeval. Uh, wij steunen als uh, Prins Klaus Fonds een training. Een uh, training om, uh, nou, eigenlijk, first responders. Hè, mensen die eerste hulp kunnen bieden aan cultuur. in dit soort situaties. Uh, uh, ja, er is een team uh, samengesteld. En dit team was, uh, nou, je moet je voorstellen, vrijdag of donderdag nog in training. En vrijdag konden ze dus alles wat ze hadden geleerd... Uh, in praktijk brengen. En uh, ze hoorden om een uur of negen van, uh, van de bomaanslag. Ze waren om kwart voor tien binnen met z'n vijftienen. En uh, ze hebben nou, op dat moment zo snel kunnen reageren. Je moet je voorstellen, zeker... Als je kijkt naar, naar wat er is gebeurd, er is glas naar binnen gevloogd. Er stond glas binnen, oud glas, eeuwenoud, van de collectie van het museum. Alles lag door elkaar. En ze hebben op dat moment gelijk bijvoorbeeld een grid kunnen maken... en um, stukjes scherf uh, terug kunnen herleiden naar bepaalde objecten. En uh, dat hebben ze allemaal gebracht naar een nooddepot... waar al die scherven zijn verzameld... zodat het in een later stadium he, weer gereconstrueerd kan worden... En uh, nou, het is natuurlijk fantastisch dat ze dat hebben kunnen doen. En ze zijn al begonnen zelfs voordat de politie binnenkwam. Want je kan je voorstellen op het moment dat daar allerlei autoriteiten naar binnen lopen... om, uh, om te kijken wat er aan de hand is. Dan worden dingen onder de voet gelopen, er worden dingen verschoven en dergelijke. Dus uh, deze snelle actie heeft echt, uh, nou, is echt heel erg belangrijk geweest. Ook voor het behoud. Wat ze gelijk ook hebben weggehaald is een, een, een preekgestoelte uit de 13e eeuw. En dat is een van de, nou, eigenlijk een van de topstukken van het museum. En dat was dan van hout. Maar je kan je voorstellen dat dat hout hè, waar dat glas met zo'n enorme snelheid op afgevuurd wordt... dat dat gewoon ja, aardige schade heeft opgelopen. Dus dat is een van de eerste dingen die ze hebben weggehaald. Uh, maar ook echt ja, eeuwenoude uh, vazen en dergelijke. Ja, en wat er precies natuurlijk uh, stond en wat er, nog, uh, ja, wat er eigenlijk nu in scherven is gevallen... dat moet natuurlijk nu duidelijk worden. Er zijn natuurlijk inventarissen van het museum... die worden nu naast de, de gelabelde nou, hoopjes scherf, moet ik eigenlijk zeggen... gelegd om, uh, om zo te kunnen herleiden wat er precies uh, ja, wat er verloren is gegaan... wat er gered kan worden en dergelijke. Ze zijn eigenlijk getraind om te reageren op allerlei soorten calamiteiten. En ik moet wel eerlijk zeggen dat in Egypte ja, dit soort aanslagen... en toch wel het geweld wat ze met de revolutie gepaard ging... wel een directe aanleiding was. Want je moet je voorstellen, ik weet niet... Um... Ja, een tijd geleden, eind 2011... waren er in de kranten van die enorm sprekende beelden... van het wetenschappelijk instituut wat in brand stond. Je zag betogers op het plein van, op het Tahir Square staan. En het leger zat op het dak. Dus wat er feitelijk toen is gebeurd... is er is een molotovcocktail vanaf het plein naar het leger gegooid... wat op het dak stond. En dat is dus een van die ramen binnengevlogen... van het wetenschappelijk instituut. Dat heeft een enorme brand uh, veroorzaakt. En natuurlijk ook daarna... Uh, uh, de brandweer die er overheen gaat met, met water om het te blussen... wat nog veel meer de schade heeft berokkend. En zo is eigenlijk een uh, nou ja, heel natuurlijke team daar ontstaan. Want heel veel mensen die nu in het team zitten. En dus he, ook in andere gebieden van Egypte mensen gaan trainen. Zij waren al de eerste uh, responders in die situatie. Ze hebben nachten in het instituut geslapen om, om het te bewaken tegen, tegen andere mensen die misschien dachten dat daar iets te halen viel. Of, uh, en zo is het, uh, is het eigenlijk vanuit een initiatief, vanuit Cairo zelf, uh, ja, gegroeid. En wij hebben dat kunnen ondersteunen en verder kunnen voeden. En dat is ja, leuk. Dat zien we eigenlijk uh, heel vaak in ons programma. Dat en situaties uh, nou, die echt heel moeilijk zijn en echt heel gevaarlijk zijn. Dat mensen juist willen vechten voor wat, wat hun, ja, hun eigen is eigenlijk. Wat hun ja, mens maakt misschien wel. Hè? Dat die geschiedenis en die, uh, ja, die link naar het verleden... en ook op zo'n moment uh, is het ook heel belangrijk voor mensen... dat ze een actor kunnen zijn. In plaats van dat ze uh, achter een hek staan en uh, afstaan te wachten... en eigenlijk met ledenogen moeten aanzien wat er met hun geschiedenis gebeurt. Uh, bedoel, je, je kan je niet voorstellen wat voor een kracht er soms in, uh, in mensen opborrelt. Juist om, uh, om ja, daar een tegenwicht aan te bieden. En dit is een van de manieren waarop ze dat uh, vaak doen. We zien dat heel vaak. Een bijdrage van Inge Ter Schuren en morgen hoort u Jemen. Straks is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. We zijn te bereiken op Twitter, het NMS. Tot zometeen.